De Mensenrechtenorganisatie is met een vernietigend rapport gekomen over het opvangkamp in de stad Truiskierchen bij Wenen. Het kamp barst uit zijn voegen, kinderen die zonder ouders reizen worden aan hun lot overgelaten... en de rijen bij het eten zijn zo lang dat sommige mensen niet eten, meldt Amnesty. Het weer, vanavond en vannacht, vallen verspreid over het land een paar stevige buien met plaatselijk onweer. Later vannacht trekken de buien weg. Morgen wisselend bewolkt en ook enkele buien, het wordt dan 19 tot 24 graden... Zondag blijft regenachtig en met 20 graden is het dan iets frisser. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Zomerheets. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Zie het. Welkom bij het tweede uur van jouw ja, ZFM Zandvoort. Zie het in de house. Ben je er klaar voor? Nee, ik zie daar nog een paar tafels staan. De dansvloer is nog niet leeg. Ja, oké, okay, dat lijkt er beter op. We zijn er klaar voor. DJ Dion Sydney, DJ J.K. Tot aan 11 uur. In de mix. In de mix. En neem er een mixie bij.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 the trouble trouble Yes, you Mix. Ik denk dat hij morgen al op de uh, John die SoundCloud staat. Mijn naam was DJ J.K. en samen met de DJ John Sidney was dit hier. Volgende week, als er niks tussen komt, dan zijn we weer bij je. Ik zeg, maak een mooi weekend van.